We beginnen de les 210 op de pagina Kof nun het 158. De regel 1: wij beginnen nieuwe Kof nun Zijn. Ik breng u even in herinnering waar wij we, waar we staan, welke punten wij we staan. Aza en Azael, dat zijn uh, twee uh, hooggeplaatste engelen, die eigenlijk komen van de achorijm, van de aboe-ima. En vrucht, het vr, de vrucht zijn van, abo, van die Abu en ima, want engelen, de engelen werden... ...gevormd, let op... ...de engelen werden tot stand gebracht... ...of uh, ontstonden... ...van Abba en Ima. Duidelijk, engelen zijn de... ...uitwendige gedeelte van... ...de schepping. En Abba en Ima heeft hen geschapen. Daarom engelen willen alleen maar... ...Gassadin, ja? Ze hebben geen gochma nodig. Alleen, waarom zeggen we dan dat... Uh, ...dat... Uh, ...wanneer Aza en Azael... En hier op aarde kwamen, werden, werden uh, uh, naar beneden gevallen in, de, in deze wereld. Dat zij veel gogma uh, uh, verlangden naar, naar de gogma. Omdat hier op aarde kunnen we niet anders. Op hier op aarde, aarde is betekent dat is de zon. Hier is het nodig, gogma. En de mens heeft ook Chogma nodig. Want wij zijn product van de Serapine en Nuko van de wereld Tatsiluut. En de Serapine en Nuko van de wereld Dat is de wereld, ja. we hebben zo geleerd. En de wereld heeft wel Chogma nodig. Maar de Aba en Ima. En nog Abba en Ima, nog hun voortbrengsel, de engelen, hebben de. Kochema nodig, maar wanneer, let op, wanneer die engelen, die twee engelen, worden uh, vallen naar beneden naar deze wereld, wanneer van de hoge, de ho iets in de trap treden, die een hogere trap treden, let op, valt naar een lagere trap treden, dan wordt hij gedrag ziet hij zich als lagere trap treden, ja of niet? Naar de wetten van de lagere trap treden. Als de engelen Azeena, die eigenlijk uh, geen chokma nodig op hun plaats, dus wanneer zij uh, op hun plaats zijn in de hemel, dan hebben zij geen chokma nodig. Ze hebben alleen maar Hasadim nodig. Net zoals hun ouders, hun, voort, hun uh, oorsprong, Abeinima. Maar wanneer zij vallen in deze wereld, ja, die engelen. Dan gedragen ze zich, hebben ze ook dezelfde, verkregen ze als toegevoegde waarde, als extra, verkregen ze ook de, het verlangen van deze wereld, oftewel uh, de Gogma. Maar zelf hebben ze Gogma niet nodig. Oorspronkelijk naar hun eigen eigenschap in waar ze vandaan komen. Dat is wat betreft die twee, die twee gevallen, twee gevallen, Engelen, Aza en Azajet. Ik wil een beetje zo'n kaderplaat maken, dat wij, dat wij in herinnering alles brengen, dat wij zien waar wij het over hebben en wat is de relatie tot de mens. Altijd kijken in de relatie van de mens en niet iets anders. De wereld en op zichzelf genomen is niet belangrijk voor belangrijk ons. Alles in de relatie tot de mens en zijn doelst en zijn. Eindoe. Dus die engelen, die twee engelen, net, zo, net zoals alle overige krachten van de, van de wereld zoals de wereld de schepper heeft geschapen, zo so ook de engelen die uh, geschapen werden uh, voor het eigenlijk... Voor het scheppen van de wereld. Ja, voor het scheppen van. Eigenlijk van. Uh, de zon van de. Uh, de zoon van de wereld. Dat, hoe, hoe kan dat? dat wat, hoe kan dat? We zeggen dat de. Abba. Dat de engelen komen van de Bia. Ja? Hoe kan dan dat zijn? Dat zij eerder werden geschapen dan dan de zon van de wereld, het zieloed, duidelijk, want de zon van de wereld, dat is eerder dan de bia, dan bria, i tera, was, ja. hoe kan dat zijn? Dat kan zijn, dat is, om, waar, dat, is dat komt omdat eh, bij het scheppen van de wereld, herinner je nog, dat eh, op de zesde dag waren twee opstegingen, ja, van boven, hitaruta, door hitaruta delle ele, door de, op, door de uh, opwekking van boven was het zo dat twee keer uh, de werelden stegen op en samen daarna, samen met de samen met de uh, Adam, met de ziel van Adam herinner ik nog en dat de zon, waar waren de zon, de zon van de van de wereld, dat ze lood stegen op naar de Abba en Ima Duidelijk. En de et en de stukken van de helft van de Asia, die waren in de absolute in die tijd. Dus eigenlijk dan de engelen waren ook, waren toen nog, in, door die twee opstijgingen, uh, op de zesde dag van de schepping van de wereld, zaten ze zat op de plaats van de zoon van de wereld, ze Dus dan zien we, en ook de mens. De mens werd dus, de Adam werd geschapen op de zesde dag. En dan ook, hij, hij, hij heeft meegemaakt twee opstegingen uh, van boven. Ja? Dus hij was ook dus geschapen op de manier dat hij was, zijn hoofd was en zijn keel van zijn parsoef waren van de wereld het zeloot. Zo hoog was hij, uh, de mens. En, maar wanneer hij, de mens, was gevallen, dus door Adam, door zijn zonde, was gevallen, viel hij, het op, op, dus de engelen waren, waar waren de engelen dan, in die tijd? Die waren de wereld het zeloot. Duidelijk, waarom? Omdat, ook de wereld bria et en de helft van de Asia waren al in de absolute door die twee opstegingen van boven. Maar na het vallen van uh, Adam door zijn, door zijn zonde ook vielen de werelden naar beneden, dus onder de, uh, de, de Tabor van de wereld Adam Kadmon. En da daarom zeggen we dat ook de dat zij bevinden zich onder de tabor van de wereld, Adam Godman, maar dat zijn de werelden, uh, Bria et maar na het vallen uh, van de werelden, gevolgd door de zonde van Adam. Dat is wat betreft die engelen. En die engelen waren een product, eigenlijk die hingen, als het ware, die... Voortbrengselen waren van Abba en Ima, Abba en Ima. En na het breken van de Kilim, door de geboorte, door de schepping van Adam van de mens, na het scheppen van, nog sorry, voor het scheppen van Adam van de mens. Uh, heeft de schepper hen laten vallen in deze wereld. Dus dat we een beetje de logische sequenties een beetje zo onder ogen kregen. Dat wij kunnen dat plaatsen, al die uh, informatie die we kregen van de zorg. Dus die engelen waren voor Adam, voor de mens, omdat zij waren een product van. Uh, van Abba en Ima terwijl de mens is een product van de zon, Seraphine en ook. dus dan betekent dat de engelen, wat betreft wat de hoogte betreft, de oorsprong betreft, zijn ze hoger. Daarna hebben we geleerd over wat gebeurde verder, dat was dus voor de ...schepping van... ...de mens... ...en ook na... ...als, als gevolg van... Eh, dus de, ...de zonde van de mens... Eh, ...werden die engelen nog... ...vielen laag... ...zo in deze wereld... ...en... Eh, ...en daarna... En nu hadden we ook gesproken verder van het gevolg van de zonde van Adam, dat die twee aangestelden over, de, over het land Arca, en het land Arca ontstond door uh, de zonde van Adam, dat, dat is dan het land van de Klippot, en dat is waar die twee aangestelden, uh, het mannelijke en vrouwelijke, dat zij als het, dat zij putten hun kracht door, eh, door eh, in verleding te brengen van de mens. En hoe doen ze dat? We hebben dat geleerd dat zij, eh, gingen, dat zij kregen eh, eerst krachten van die twee gevallen engelen. En daarna gaan zij, dat is voor hen al voldoende, uh, om daarmee verder de mens en zijn nakomelingen, de van Adam, uh, tot verleden te, te, te brengen. Of uh, steeds uh, extra druk opleggen op de mens. Door extra druk van, ver, van verleden opleggen op de mens, waardoor het moeilijker natuurlijk werd om die verleden weer te, staan. te weerstaan. Te, te weerstaan. Normaal is het, we hebben geleerd dat, eh, eh, zelo maat zei, eh, het ene tegenover het andere, heeft de scheppergeschap. En als de mens. Um, uh, minder zonde, dan heb je minder last. Maar zo is het gegaan dat het uh, door de zonden van de ene generatie, de andere, etcetera, dat het uh, de ene wordt, opgelegd op de andere wordt gestap, uh, opgestapeld. De zonden die niet gecorrigeerd worden, en dan wordt het last erg groot. En toch we, weten we dat de truwa, de inkeer, alles kan corrigeren. Maar die twee aangestelden, hoe moeten we dat zien? Dat zijn geen engelen? Nee dat zijn, zijn ook geen mensen? nee, dat zijn allemaal waar wij het over hebben. Kijk, of engelen, let op. Alleen, erg belangrijk, dat we dat goed plaatsen. Dat we helderheid krijgen van, wat, van al die krachten die wij, die wij tegenkomen. De? Alleen de mens goed opletten. Alleen de mens is begiftigd met zijn lichaam, lichaam. Dus alleen de mens is lichamelijk. Let op. Al het overige wat er bestaat, eh, boze geesten, eh, al eh, engelen, dus goede engelen, kwaade engelen, zeg maar de boze geesten, alles wat er aangestelde, precies, dat is wat wij leren, aangestelde, die hebben dat niet. Het is ook een vorm van lavouche, hebben ook een soort van bekleding, maar het is geen lichaam. Je? Ze zijn alleen maar, dat zijn de krachten die functioneren, die de krachten hebben, alleen dunne krachten. De dunne krachten zoals de krachten van gedachten, wensen, maar geen lichamelijke, die zijn niet uh, bekleed in lichaam. Die hebben hun eigen, geen, geen lichamelijke gestalte. Dat is uh, erg belangrijk om dat te, om dat te, te zien, om dat te, te weten. Dus, als iemand dan zegt, ik heb een engel gezien, dan kan dat niet. Begrijp je? Natuurlijk kan dat wel door, door verbeelding, de mens kan alleen dan zien dat de kracht, en die dan ziet deze kracht in de vorm van ...het lichamelijke... ...maar het kan niet... ...er is geen... ...alleen de mens heeft... ...is, dus hij, uh, is het duidelijk dat je dat, dat, dat weet... ...maar alle overige... No, ...nog engelen, nog boze geesten... ...hebben dat niet... ...ze hebben dat op het niveau van alleen maar... ...van de krachten die... Uh, ...het is belangrijk ...om dat, uh, om dat door te hebben... De, de, de, de, de, ...de wensen op het niveau van... ...gedachten... En wensen, oké, okay, wensen, een beetje wat zwaardere wensen van die in het hart kunnen komen. Ja, in het hart van de mens en in het hoofd. En daarom, daarom maar ze hebben geen, ze kunnen geen zivouk maken om licha, lichaam, lichaam, te, uh, te, lichaam te worden of een lichaam te maken. Dat kunnen zij niet. En daarom... Uh, omdat zij zijn, dat zijn hogere... hogere krachten, krachten. Hogere krachten. Maar toch... kunnen zij... de mens... Uh, verleiden. Door gedachten. Door... wensen die dan... gaan ze de mens... In, inboezemen... om iets... om voor hen ze te maken. Eigenlijk dat is. Ze kunnen het anders niet doen dan alleen met de mens om te gaan. Dat is ook de reden dat die ook zeer diepe kwestie wat we nu gaan leren. Dat is oneindig diep. Het geheim daarvan. Maar dat zullen we straks straks allemaal een beetje leren. Maar dat weet plaats en die die krachten die wij hebben, dus Azael en Azael, die zijn natuurlijk hoger dan die twee verzoekers. Ja, die, die twee eh, mannen die aangestelden over het land Arka, want die zijn het gevolg als het ware van de zonde van Adam. Die kunnen alleen maar aanslaan eh, als de mens zondigt. Mag je die twee aangestelden, mag je ook zeggen boze geesten bijvoorbeeld? Nee, dat, dat kan je niet zeggen, want die zijn niet, die zijn, die twee aangestelden, natuurlijk, dat is Klippa. Uh, maar, we hebben geleerd dat die, zij hebben niet, die, zij hebben op zichzelf, zij zijn op zichzelf neutraal. Ja of Neutraal, want zij zijn, waarom? Zij zijn neutraal, want zij zijn gescheiden van elkaar. Het zijn de krachten die gescheiden zijn van het geestelijke. Dus ze kunnen niet voortbrengen, ze kunnen niet... Ze hebben geen kracht om de mens uh, onder dwang, als het ware, uh, kwaad te doen. Ja, alleen uh, als de mens zelf toegeeft, ja, laat zichzelf verleiden, dan verenigt... Daarmee verenigt de mens hen door de krachten, de mens aantrekt, want de mens gaat het aantrekken. De gogma, maar dan kreeg, gaat hij de gogma aantrekken via de linkerlein naar zichzelf zelf toe. En dat kan niet, omdat dan direct gaat het, uh, komt in werking zo'n uh, soort van, net als een, net als een kortsluiting. Gogma mag niet binnenkomen in de kilim die niet gecorrigeerd zijn omwille van het geven. En dat gaat dan allemaal naar de, naar de, naar de klipot. En dan daardoor verenigen zij zich, verenigen zij zich en, en verkregen zij de krachten. Maar dat was even dat we het kunnen plaatsen. Ja? En de mens, alleen de mens, is de handelende persoon. Duidelijk. Alleen de mens en geen krachten in de wereld die ...de mens eigenlijk paarden spelen... Uh, ...de mens heeft... ...de volledige vrije keuze... ...om te doen, om te kiezen... ...tussen goed en kwaad... ...natuurlijk dat het kiezen van goed... ...zit wel in het programma dat het... ...of man, dat, door de, ...dat als een mens dat niet... ...geen goede kiest... ...maar kwaad, kwaad kiest... ...dat hij uiteindelijk natuurlijk... Uh, snijd zich in, in zijn eigen vlees en dan uiteindelijk uh, door vallen en opstaan, wordt hij wel gedwongen om het goede, de goede, het goede pad te kiezen. Maar het is wel niet, gedwongen, niet gedwongenheid iets wat de mens uh, opgelegd wordt. Het zit wel natuurlijk in het programma, want uh, om te komen tot de volmaaktheid, en niemand kan ontl ontlopen dat. Maar het is geen lot. Het is geen lotsbepaling. Het is het programma. En de mens kan kiezen. Of die het sneller wil. Of die het langzamer wil. Hij kan zeggen ik wil absoluut niet. Dat, ook dat is goed. Dat betekent door de klappen van de schweep. Hij zal wel bevattingen krijgen. Waardoor hij dat wil. De, het juiste pad kiezen. Dus het is niet. Uh, het is eigenlijk. Is het geen zonde? Moet je zo zien. Eigenlijk is het. Een, iets kinderlijks als een mens kiest voor het kwaad. Men kan eigenlijk een mens niet. Uh, strikt genomen. Maar ik bedoel. Van, als je het kijkt van boven. naar een mens, is het. geen. Is het wel. Uh, barmhartigheid en ook dat ook jij moet het ook op barmhartigheid barmhardig, aan de dag brengen niet kijken naar de zonde van een ander van oh kijk nou hoe, hoe, hoe, hoe erger dat is en, en allerlei andere dingen zoals ze dat al hadden. Uh, begrepen zo de Torah op een walgelijke manier dat men moet steinigen dat is een, dat is een, een vrouw of zo uh, gaat ergens bijvoorbeeld uh, met iemand een andere, de, uh, dus uh, een verboden seksuele daad doen of zo, so, dat ze dan die vrouw gaan verbranden of stenigen of iets anders. En dat, en dat doen ze nog steeds daar in het, het Oosten, alleen rare dingen. Omdat ze begrepen dat niet. Eigenlijk. Er is geen zonde in deze wereld die de mens, waardoor, dat men daarvoor de mens moet uh, bestraffen. Op welke manier dan ook. De mens zelf bestraft zichzelf door zijn uh, daden die hem scheiden van het hogere, niets anders. Van boven, men let niet op de mens, dat de mens, of dat de mens, uh, iets, een zonde begaat, en dat men van boven hem een klap geeft. Dat is onmogelijk. Eigenlijk het is erg belangrijk om dat zo goed om dat in te zien. Absoluut onmogelijk. is. Dus de mens zelf, die zichzelf scheidt van het hogere. En, uh, maar wat de mens ook doet, welke verschrikkingen hij aan zichzelf of aan anderen veroorzaakt, uh, het is maar een, een momentopname. Zo moet je het zien ook als je naar een andere kijkt, als je ellende ziet, als je dat allerlei misdaad ziet, verschrikkingen die in de wereld plaatsvinden nu en dan, moet je weten dat ook deze ziel, de mens, is maar. Wat je ziet is alleen maar het momentopname. Op, moment dat iedereen. Alles wat geschapen is zal komen tot zijn destinatie. Huh? Niets ver, vervalt. Eigenlijk? Niets vervalt, niet zo so dat men wat men kinderlijk denkt, uh, dat wij zijn uitverkoren, wij zullen wel uh, overleven en alle andere volkeren niet. Eigenlijk, dat is wat men denkt ook zo. So. Alles is geschapen, geschapen voor Israël. Dan denken ze dat, het, dat zij alleen maar uiteindelijk over, overleven en alle volkeren daarna zullen dan ter gronde gaan. Dat is natuurlijk een kinderlijke zaak. Want men, als men spreekt in de Torah van dat Israël zal overleven, alles is voor Israël Dat betekent Israël in de mens eigenlijk. en de volkeren der wereld zijn allemaal nodig, absoluut noodzakelijk zijn, omdat het, het zijn twee delen. In de parsouf twee delen, structurele delen van, het, uh, van de schepping. Ja? Israël en de volkeren der wereld. Maar alles en iedereen zal komen tot zijn destinatie. En daarvoor zijn ook die engelen in leven geroepen, geschapen, ook om mede te helpen aan de verwezenlijking van het plan van het, van het eenzoog om de mens te brengen naar de volmaaktheid, de hele schepping te brengen naar zijn volmaaktheid. Laten we beginnen nu op de pagina Kufnun het 158. De regel 1 de nieuwe od Kufnun zijn. Bijzonder bijzonder belangrijk wat hij ons in deze wereld in deze les uh, vertelt. Het is Diepste, die, diepste, diepste geheim over ook de, de relatie mens-kripot, uh, uh, engelen, het licht, uh, de zonde van Kaaien enzovoort. Uh, de regel 1. Wat hoeft nu zijn? 157. אילן טרינ מנאן שאתין דא יאמראבא פארхин מיתמן ו אזלן בליילה תלגא ביינאמא אימהון דשיידין אימהון דשיידין דטאו אווטא אווטרא דחאלן קדמאין en Shavin, um, de volgende pagina, kuf nun dit, de eerste regel van de zogel. Le me Punt. De vorige pagina, de eerste regel. Ot kuf nun sein. We eilen trin me mannen en deze twee aangestelden schaatin bij jamarabas, zwemmen in de grote zee. Op ging met de man en vliegen daar vandaan. We azen en gaan in de nacht, s'nachts, le mekarev, le gaba. Om haar tegemoet te krijgen, te, te gaan. Uh, punt. We hier. -hi. Uh, de Ligat. Sorry. Neem ik wel. Uh, ik heb het. Uh, ik heb ben nog gesprongen naar de volgende pagina. Uh, balaila Legabe na Amma. Dus op deze pagina. De tweede regel. Qua het. En zij gaan. In de nacht. Snachts. Legabe na Amma. Naar. Naama, zo heette zij. Ze heette deze vrouw Naama, Imagon, hun moeder. De moeder de, de, Naama, de moeder van de boze, kwade geest. De touw af het dragen, dat zij uh, um, dwaalde achter haar aan, dat Achter, dat, da achter haar achter haar aan dwalde, Dacharin kadmain, de da kadmain slaat op de eerste engelen. Dat zijn de eerste engelen. Umschat, umischavin en zij denken, de volgende pagina de eerste regel, legaba om haar nabij te komen. Punt. We ihi deli, deligat, shatin, alfin, parsain. We ita bakamat bekama aciurin, legabeitwe, bnei, nasha begin, di, ita, on, bnei, nasha avatra. De eerste rechel na de punt. We ihi en ze, di, ja, ze, di, als nama. De Ligat, zij springt zo met sprongen, doet zij eh, 60.000 parsaien. parsaen dat is een parsa. Maar dat is een parsa wat wij leren, parsa. Is het. Maar parsa is een afstand van ongeveer 4 mijl. Dus 60.000 van die parsa. Weet abidat bakamat ziurin en zij maakt zichzelf op in, in verschillende vormen. Dan doet zich voor in verschillende vormen aan de mensen. De regel 2 Begin die taon bijna schaawater. Opdat de mensen zullen achter haar aanlopen om en door haar uh, verleed te worden. Uh, Wij keren terug naar die vorige pagina. Nou, hoe kan je dat? Natuurlijk kan men het over wat hij vertelt op geen manier uh, begrijpen. En als je neemt overal waar die waar je, zonder Hasulam kan men het absoluut niet begrijpen. Geen reden En we keeren terug naar de vorige pagina. Asulam, de regel 17. De referentie van oud Kuf nun zijn. 157. We elen drie, mijn mannen, behulen. We elen achten, mijn monim, Shochim, bij Jama ופורחים משם בני חנטים והולחים בלילה אל נעמה הם השדים שתאו תוינתך אחרי הבני אלוקים הראשונים וחושבים לקרב עליה והיא מדלקת שששים אלף תוינתך פרסאות והיא נעשית ומתהפכת לכמה צורות 23 in Adam, bijzonder is u, achtige bnei Adam. Zijn je naar de boelheid? Wij luchten ja deze twee aangestelde achtigen. Schochim bij Amagador zwemmen in grote zee. Op orchim mischamen daar uit vliegende zee. Nei het in de holchim, bij de hans nachts, el naama nar de na naar naama. Ee maar siedim em naama, de moeder van de boze geest. Shetau acherega, so dat de de varbe die dus dat die dat de hoe de eerste engelen uh, achter haar aanliepen, welke naama, de eerste engelen, achter de achterna liepen, betekent, verlangden naar haar en uh, liepen dus, uh, betekent, wilden met haar ze maken. 21. We gaan zwemmen, daar hebben en zij denken om tot haar te naderen. We gaan met de en zij springt zo met sprongen 60.000 van die parsa, van zo'n afstanden, 60.000 van die parsa, dus van 4 mijl per, per, per parsa, we hier 22 naset, en zij wordt deze, de nama, en zij transformeert zichzelf in verschillende gedanten aan de mens. verschijnt aan de mens in verschillende gedanten. 23. Bishwil shiit, zodat op dat de mensen zullen uh, zich vergissen, dus eigenlijk zich zondigen met haar, kunnen we ook zeggen. 24. We herinneren nog, we hebben dat ook geleerd met Lilith, ja. En hier hebben we die namen. 24. Zie je hier, probeer volledig nergens aan denken, niets bestaat nu voor jou. Alleen dat daarin zit de kracht van verlossing. Want dat is allemaal iets wat geen mens is uh, gespaard van deze van de uitwerking van die krachten zoals deze Naama. Geen mens. Niet nog, nog uh, de laatste schurk, nog Moshe, nog Shimon Bar Yochai, nog uh, welke heilige dan ook in de wereld. Iedereen wordt op proef gesteld en iedereen wordt aangevallen op de manier, dus allerlei manieren door deze Naama. is allemaal product van de zonde van de mens, duidelijk. Allemaal product van de zonde van de mens. Uh, en daarom is het is bijzonder belangrijk om dat uh, doordrongen te worden, wat, wat hij ons vertelt. En wij kunnen het wel aan, in op een zeker niveau. 24, Pirouche, de uitleg, of de toelichting. Koach, 25. יה חלוגם ליזדבק ים נאמה שגמ מלכים זס 25 הרישונים אז בזה אל טאו אחריה ה אבטרה ד אבטרה אחריה ישת נתבראו סמר אין את אין אין Voordat we verder gaan, ik wil u iets laten zien. Uh, als we naar boven gaan hier op deze pagina de pagina 2. En als we kijken de twee na twee woorden voor het einde van de regel. 2. Het de, de derde en de tweede voor het einde van de regel. Dan zien we dat de zoger gebruikte woorden dagalin kadmain. Dus dit. En de betekent letterlijk niet de. de Kadmain betekent de eerste. Maar de betekent uh, eigenlijk niet de, niet de engelen, maar betekent de vaak, men gebruikt het woord uh, als men uh, slechte kra krachten uh, bedoelt. Maar hier is het niet zo. En toch staat het in de zogger. De uh, Vaak wordt gebruikt ook de, voor de woorden. De Ghalin, In het Aramees. Als men, dat men de kracht waarmee Waaraan men bidt. Ja, waar die men aanbidt. Afgoden of zo. Maar hier is het niet zo. Maar hoe weten we dat? Kijk. En hij vertelt het. Dachalin Kadmain, dus de eerste Dachalin, hij vertelt het met de eerste engelen. Ja, de eerste engelen. De bedoeling is die twee engelen, Aza en Azael. Maar hoe weet, hoe weet ook de Shim, hoe weet dan de Hasulam, dat, het, dat de zogar bedoelt, euh, de, de eerste engelen. En kijk nou goed, kunnen we dat ook zien, waar hij vandaan krijgt. Als je dan Even één regel voor ha boven Hassolam ziet, zo'n klein met kleine lettertjes. Zie je dat? Klein met kleine lettertjes. Dan staat het uh, in vet gedrukt, twee woorden, derg emet. Derg emet, dat is het, de naam van het commentaar, heet de weg van de waarheid. En dat is het commentaar van de grote um, um, kabbalist Ramak. ...Rabbi Moshe Cordovero. Ja, die dus voor Ari was. Dezelfde tijd van de Arie als Arie was, maar... ...hij eindigde en Ari begon verder. De tijdperk van voor Ari eindigde met die grote Rabbi Moshe Cordovero. En hij heeft een groot commentaar geschreven op de Zoger. En zo stukjes... ...hier wordt het ook nu en dan gebracht ook in de... In, in, in, de, in deze uitgave. Dat je weet dat het, het wel zijn commentaar is dergelijk. Dat is, dat is dan wat men haalt aan van zijn van zijn grote, groot commentaar op de zoger Hij heeft geweldig commentaar op de zoger geschreven. Het boeit, het geeft enorm. Het is natuurlijk ook geweldig. Maar het het, het, het is dan voor de, de, voor de zielen, voor de aarde. Voor, ari. voor aan ons helpt het niet. Iemand die dat leert, die krijgt een grote kop, een hoofd, veel kennis, enzovoort. Maar aan onze zielen helpt het niet meer. En, dat is, en wat je ook vertelt, ze blijven zoeken naar kennis. Terwijl de schepper altijd vlucht van de mens... ...die zoekt naar kennis. Ja, de schepper laat zich niet... ...in kennis... ...door kennis weten, eh, leren kennen. Altijd. Je moet hem proeven. Aan de tand proeven. Je moet hem wel smaken. Ervaren de schepper. Maar hier, hier zegt hij ons... ...hij geeft je ons hier... Dat, ...daar staat het dergen met... Ja, dat, ...dat zijn commentaar... ...dat staat dit de verwijzing, de letter Tzadi. En de letter Tzadi, die vinden we ook in, de, in, de, in het midden van de regel twee. Gewoon dat ik geef je even een voorbeeld van uh, dat het kan ons helpen dat jij weet hoe om te gaan, ook met, de, met dit commentaar. Dat hij zegt dan hier ons, Shetau hij zegt ons hier, dat zij, dat de eerste engelen die Liepen achterhand, haar, dus die zondigden na, uh, achter haar. Aan, dus, hoe had ik het gezegd? Tau, dat zij fout gingen, uh, door uh, achter haar aan liepen ze. hem neem maar dat over welke engelen is het gezegd? Hij gaat ook een referentie geven, hoewel, wie zijn die eerste engelen? waarover gezegd is in de Torah, wij roepen wij, Elohim, het banot Adam, dat, en, de zonen van, de gods, in het, in het Nederlands vertellen we gewoon, en de, zonen gods, ja, zagen, de dochteren van de mens, dat die zijn mooi, herinner je nog, wie zijn die, zoon, de zonen van, uh, van Elohim, ja, de zonen van goden, goden, dat zijn die eerste engelen, dat zijn die Aza en Azei. Maar dat jullie, jullie zien dat het helpt ons nu en dan, en ook, ook hij putt ook dingen, sommige begrippen, alleen begrippen, sommige begrippen, putt put hij uit, uh, zoals ik dat zie, uit dit commentaar, uit van Moshe. Moshe Cordovero, maar niet zijn uitleg, kabbalistisch uitleg. Uh, Pirush, de uitleg, 24, de rechter kolom Hasulam, de eerste regel. 24, sorry, die 24. Keachar, shekeblu, koach, za omdat nadat zij die twee angestelden ontvingen de kracht van Aza en Azael, 25, Jochloe Gamel is de in Nama, konden zij ook zivouk maken met Nama, Shagama, Blachim, Arishonim, dat ook, waarmee ook de eerste engelen, 26, Aza en Azael, dat zij ook zij uh, gingen achter haar aan, zondigden met haar. Punt Omega 27, Zuwuga, Jadana, naama. kol Haruhin, Bishin, Besheidin, 28, De Alma. Kijk wat je zegt, ons En van deze zwoek, dus van deze zwoek tussen de Aza en Azael en deze Naama, en de Naama was een wel een vrouw, let op. De ama was een vrouw, was een afkomeling van Kain. Ja, zij was uh, van zijn... Hij was haar uh, voorvader. En zij was bijzonder, bijzonder schoon, bijzonder mooi. Bijzonder mooi. Waarom zij, schoon, zij zo mooi was? goddelijk mooi. Oh, waarom was het zo? Hij zal ons, nieuw, hij zal ons ook nog nieuw vertellen waarom zij zo mooi was. was het was onmogelijk mogelijk om... Dus uh, ook nog boven die engelen? Huh? Ook boven de engelen? Nee, nee, die Nama, Nee, Nama was een vrouw. was een vrouw en die twee engelen goed opletten. Die twee engelen, A-engelen, a, -engelen, a die en A-zij, die naar, naar beneden zijn gevallen. Zij liepen achter haar na. Dat Dus haar is hoger? Nee, wacht maar even. Nee. Zij is. Zij is nee, zij is een vrouw, Zij is niet en ze is toch een, uh, een vrouw. Als een vrouw, altijd let op. Als wij spreken van een mens van vlees en bloed, dan hebben we altijd te maken met wie. Altijd let op goed altijd de positie kijken wie, wie, wie, welke welke plaats inneemt, wie van elk, welke oorsprong is. Als we spreken van een mens. Een mens is de voor een voorbrengsel van de zoon van de wereld uit Ja, van de zeer en pine Ja, ik er dat het een dus, mens het dus. is mens. Dus, op welke manier dan ook, maar het is wel een mens. Dan, dan, het, dan weet je dat. En de engelen, die twee engelen, die zijn afkomstig van de abawima abawima heeft de engelen voortgebracht. En de zoon van de wereld uit de heeft mens, de, mens, ja, de mens gebracht. Wie? Niet de Abawima heeft de mens, de mens gecreëerd. Nou, dan kunnen we zeggen dat natuurlijk zo, we spreken dat ook zo, waarom zeggen we dat, waarom zeggen we dat, uh, dat uh, Elohim, ja, Elohim, heeft de mens geschapen, nee, like, abo en ima, omdat toch zeggen we dat, Elohim heeft de schepper geschapen, ja of niet, wie heeft de mens geschapen, Elohim leren we in de Torah, Elohim is abo ima, hoe kunnen we dan zeggen dat dit niet zo was, het was wel zo, dat het, Zeranpien en Nukwa heeft de, me, de mens geschapen, maar, mm -hmm. huh? ja, maar, op welke toestand, Hoe, waar waren de Zeranpien toen de mens geschapen werd, toen de, uh, bij het scheppen van de mens, dat was op de tweede dag van, dat was op de zesde dag van de schepping, Er waren opstekingen, van boven door Hitaruta de Eila, van opsteking, de opwekking van boven. Dus zij waren daar bij de Abo en Ima. Ja, zij stegen op naar de Abo en Ima, en dan van de positie van, dat zij ze bekleden, zeer aan ook van Abo en Ima, van de wereld, dat ze loopt, schiepen ze de mens. Dus op zo'n hoge positie. Daarom wordt het gezegd dat natuurlijk dat, dat Abba, Abba en Ima heeft zijn, zijn geschapen. Duidelijk, want hier aan Pienenuk Ze Zivouk alleen dankzij hun positie, dat zij bekleden Abba en Ima. Maar eigenlijk, altijd let op, de mens is altijd deze wereld. De mens behoort bij deze wereld en niet bij engelen. Daarom zal like, alle religiën willen van de mens iets maken dat die dan als hij ziet uit als engeltje, of die dat, dat het doel is om dat als engeltje te zijn. Dan is het fout, absoluut fout, dat kan niet. Dat is allemaal de wishful thinking. De mens heeft de gogma nodig. En de, de gogma, nodig, gogma kan men alleen maar ontvangen door welke lijn? Via, oké, okay, maar via de middellijn, maar via de linker lijn. Alleen via de linker lijn kan men ontvangen de Hochma, dus kan niet anders. Alleen maar met Halleluja kom je niet uit. Niemand komt dan met Halleluja uit. Dan is het, want het is een tijd voor een Halleluja. de tijd om in de rechterlijn te zitten. Of één lijn zitten. In één lijn hebben ze hebben, uh, alleen maar één lijn die wie een religie aanhangt. Maar het is altijd een tijd voor Halleluja. de prijs. Om Hashem te prijzen. Dat is in de, in de rechterlijn. En er is een tijd om in de linkerlijn, om de gogma met de gogma te maken hebben... en de gogma te maken, dan hebben we dan met onze tekorten te maken... en alleen daardoor trekken we die gogma. En natuurlijk via de middelste lijn, maar wel, zonder linkerlijn kan dat niet. En dat kan alleen dus... Wie heeft de behoefte aan de gogma? Alleen de mens, alleen deze wereld. In de hogere wereld hebben ze daar geen behoefte. ze hebben wel... Het is wel nodig dat de mens corrigeert zichzelf... door de correctie van de mens... zullen ook, ook de hogere... sferen ook... Uh, aanvullende... lichten ontvangen... De lichten en... Uh, correcties als het ware... vonken... zullen dan... Uh, uitkomen... waardoor de volmaaktheid... zal toenemen, et cetera. Maar alleen de mens... Is ...in deze wereld heeft Gogma nom. Dus dan zien we dat de... ...Azijnazijen... ...die in deze wereld kwamen... Werden, ...daalden in deze wereld... ...dus werden, zijn gevallen in deze wereld... ...ze liepen achter deze... Naama aan. En we zullen zien verder... ...waarom deze... ...wie is deze... ...hier spreekt hij... ...we zullen zien verder... ...maar... En het product daarvan, wat zeg je dan? Let op. Omigo zivuga da, en van deze zivuga, dus van deze zivug tussen de a's en de azen, van die twee engelen, jelda ama barde, neama barde, alle kwade geest. En de uh, Shedin, Shedin betekent ook zoiets als heksen, demonen. dat soort, hè? Huh? Demonen, erg goed. En demonen van de wereld. Die zijn dus, die heeft deze Naama, Naama heeft zij eh, uh, uh, hoe zegt het, baarden, zij baarden zij. En we weten dat alleen de mens heeft het lichaam, ja of niet? Al die demonen en al die, die uh, kwade geesten, welke dan ook, alle variaties daarvan, die, zijn, die hebben geen lichaam. Ja, dus het is wel een vorm van een zekere verruwing ja, van die krachten, maar het is wel alleen maar in de in, op een hoger niveau van gedachten en wensen, maar niet geen legaal, geen lichamelijke... Zeker dat mm, verschijning en daarom ook die, kwaad, dan. hè? Kwaad? Omdat hun oorsprong is kwaad, hun oorsprong zijn die, van zijn, hun oorsprong zo zien, want A zijn dat zijn, dat zijn toch twee engelen. Hoe kan dat dan, nou? de vader zijn engelen, Eindelijk. en zij is een, een schone, een prachtige, schone vrouw, maar zij was. Wel, een afstammeling van Kaaien. van, de ka van En dat is, dat is allemaal na de zonde van Kain. Dus dat allemaal hing aan haar als het ware. Heellijk. Al die viezigheid, veiligheid dat hing als het ware, zat in haar. Ja, in haar gedachten, in haar, et cetera, et cetera. Maar we zullen dan zien verder waarom is dat zo, waarom. ...heten zij eh, zo'n ja, demonen eh, enzovoort zo. maar die hebben geen lichaam, duidelijk, geen lichaam, want alleen de mens heeft lichaam, maar zij hebben geen lichaam, dat zijn, die komen van de krachten van scheiding, scheidende krachten, daarom hebben ze geen lichaam en... Ziewoek, hoe Ziewoek werd gemaakt. Natuurlijk, de engelen kunnen niet, die twee engelen konden met haar niet een Ziewoek maken. Zij is een mens, met vlees, van vlees en bloed. En de twee engelen zijn geen mensen, vlees, vlees en bloed. Hoe kunnen ze met haar Ziewoek maken? Gedachten. Zie je dat? Door de gedachtegang, door de krachten van gedachten. En de wens. Dat is erg mooi wat we nu hier leren. Hier. Ten aanzien, dat is wat wij hier leren ten aanzien van het onreine. Hoe in het onreine. Let op, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Hoe in het onreine. In het onreine. Uh, zie ook door een onreine zie ook Iets wat onrein geboren kan worden. Dat het, Zo kunnen we hier uit de zoger. Iedereen ziet het wat ik bedoel. Uit de zoger kunnen we ook zien dat het op deze manier. Op een dergelijke manier van de heilige geest, de heilige geest, kon ook een zivouk, als het ware een Zivuk maken, met Maria, ja, met, met Mirjam, om Yeshua voor te brengen. Ik ga nog niet, dat allemaal, dat moeten we gewoon even parallel, er zijn zoveel variabelen, omdat het een grote, een groot wonder, en iets wat, op, absoluut, oh, ...onvatbaar, men kan het niet verwoorden ver, ver, ver, met woorden. We proberen dat, dat en dat en dat Er zijn zoveel krachten die, waar stap voor stap, je moet het stap voor stap kijken, dat jij het dat puzzel zelf um, in elkaar legt. Iedereen moet voor zichzelf dat leggen, want niet alles kan men met woorden dat ja, is ook niet toegestaan zijn geheim, dat is een geheim denk ik nou, Yeshua heeft ook gesproken tot zijn uh, tot het volk heeft hij ook gesproken altijd, met een, altijd in vergelekenissen en nooit in, in ja, nooit directe taal alleen aan zijn leerlingen had hij wel stap voor stap gingen dan wat directere taal spreken, want dan kan het niet bevatten men kan het niet proeven men probeert dat met het om met het ontwikkeld verstand te begrijpen, te plaatsen dat. En dat kan niet, omdat het, het is het fenomeen dat reikt boven het verstand van de mens. Maar de engelen die kwamen naar beneden, ja. om de mensen te verleiden, maar hier werden ze eigenlijk zelf verleid. Nee, kijk, wij zullen dat zien, hoe dat, hoe dat ging met die engelen. engelen dus Azen en Zij, waarom liepen ze achter deze... Achter deze vrouw namen, waarom, ja? wat was de bedoeling daarvan, etc. En kijk nu wat het aan de hand is. Dus hij geeft ons geweldig uitleg wat voldoende is. is hij uh, uh, wikkelt geen doekjes om. Hij hier wil ons geven zoveel so mogelijk wat het nodig is en wat ons zal helpen.